12 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. De VO-raad wil dat het Outbreak Management Team... zo snel mogelijk met een advies komt over ventilatie in scholen. De Koepelorganisatie merkt dat er zorgen zijn bij scholen, leerlingen en ouders... over welke invloed slechte ventilatie heeft op de verspreiding van het coronavirus. Vanochtend uit een deskundige in het AD... hun zorgen over de ventilatiesystemen in schoolgebouwen. De meeste zouden verouderd zijn... De VO-raad wil dat er daarom goed naar wordt gekeken... zeker omdat de besmettingen onder jongeren toenemen. 50 miljoen mondkapjes die door de Britse overheid zijn gekocht... zijn niet veilig genoeg om te gebruiken in de gezondheidszorg. Dat heeft de Britse Nationale Gezondheidsdienst laten weten. De mondkapjes werden gekocht tijdens de eerste weken van de pandemie... toen er nog grote schaarste was. Het bedrijf zelf, gevestigd in Groot-Brittannië... zegt dat de mondkapjes voldoen aan de eisen die de regering stelde... Volgens de BBC is degene die de overheid benaderde over de aankoop... zowel adviseur van de overheid als van het bestuur van het bedrijf. In Beirut staan de 64 Nederlandse reddingswerkers klaar... om te beginnen met het zoeken naar overlevenden... van de explosie van dinsdag in de haven van de stad. Het team is vannacht samen met acht honden aangekomen in Libanon. Ook andere landen hebben hulpteams gestuurd. De Franse president Macron is aan het eind van de ochtend in Beirut aangekomen... Hij gaat daar in de haven praten met Franse en Libanese hulpteams. In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 1045 nieuwe coronabesmettingen geteld, meldt het Robert Koch-instituut. Het is voor het eerst sinds 10 mei dat er meer dan 1000 besmettingen op één dag bij kwamen. De meeste besmettingen zijn in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen, Beieren en Berlijn. In de andere deelstaten ligt het aantal besmettingen een stuk lager. Het weer dan nog, de zon schijnt volop en de temperatuur stijgt naar tropische waarden van 30 tot 34 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. De komende dagen ook droog en temperaturen van 30 graden of hoger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer met dik 5 minuten opronthoudt.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM.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 Maling aan geld. Hoe wordt het nu hier op CFM Zandvoort? In Zandvoort uit Zandvoort.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 Ik zing graag een weesje met een meisje in de maan Ik heb mal in Ik verlang seks naar jou. Doe zeg nou ja, maar jammer. Is a te, mia Ik carolina, sempre a te, e sai perché? Io voglio ciò che a me, Ik quel che het a me, ga naar carolina, anche a te Faccio dell'amor che fa sognare, sognare, la notte me verleidt. e liefde il paradiso del piacere, io sogno sempre a te, De liefde die sempre a te, solo liefde a te La carolina sembra te solo a te t'ho detto già perché tocco meglio con te notti di più vicini mi aggarra carolina oscurisce il lume un batten La ma ben azdì che la rosa Si de la Tu va è Tieni uccendo mossa, to fa credere moderasse da pavere la libertà. Ogni giorno cambia un fiore e l'appunto indietro a te, stamattina sul tuo cuore, ci hai mettuto una parse.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 en iedere man dacht aan Maria als zijn breuk. Ai, ai, ai, Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij dacht het vier met iedereen. Maar een ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. De man wachten om die mooie vrouw. En iedereen riep, ik hou van jou.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 Alle jonge harten klopten sneller voor magia. Zij lachte tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. We horen muziek van Eric Christian met Marie van Baaij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 kazernepoort sta ik nu steeds te dromen ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen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 In ons hutje, bij de zee. Hoe verheugd ik steeds aan In ons hutje, ons hutje.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 Vlieg. Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn buurt. En mijn laatste wens zal bezen, dat ik eens in kalm vreed het moederhoofd ter rust mag vleien. Hutje bij de zee.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 Naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Bye bye love Vaarwel Tederheid Hallo eenzaamheid Ik vecht tegen een stoppon Bye bye love Vaarwel Lieflijkheid Hallo bitterheid ik voel me moe en lop om Vaarwel, vaarwel mijn lop de, de mensen zeden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 Denk ik, kwam je mij en fluister even zacht Jonah, Kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. Naar huis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 Een ricksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 pik een geeltje, Maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Raak! Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, de ander maar niet. Maar wij zeggen poen.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 Zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, pun, pun, pun, pun, pun, pun, pun, pun, Als de lente komt, dan stuur ik jou tot uit Amsterdam.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 Als de lente komt, dan stuur ik jou. Til me uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Til me uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Til me uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het.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 Vaderlief, toedring niet meer. Daar achteraan Willem Parel, Oftewel beter bekend als Wim Sonneveld, maar dit is een van zijn projectjes met het plaatje Poen. Daar achteraan Herman Emmink met Tulpen uit Amsterdam. En we gaan door met de Annabellas met twintig kleine vingertjes. Bij het paardenwitvelden wit, midden in de nacht de brave oye paard. Wat hij bracht werd al verwacht, de wie stond dus al klaar. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op haar Pa, pa, pa, dadada, pa, pa, pa, pa De jonge mama is de hele dag in touw van baby's eisen Die Oh, no.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 Deze melodie en ik sta vol dol. Al fluit je het zo, of zing je het zo, ik heb het u je leert het direct. Zo gaat het perfect, doen als ik een fluit dus mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar, lijkt het leven mij een sleur. Recept is klaar, een goede raad kan heus geen kwaad. Ik heb het zelf al geprobeerd, heb het gewaagd en ben geslaagd, Vlug een pannote geriskeerd. Afluid je het zo of zing je het zo? Wie bent met de Het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd. Doe als ik een fluitjes dus mee. De symfonie stijgt mijn naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapel dol. Afluid je het zo, of zing je het zo, wie bepette je het? Je leert het direct, zo gaat het perfect toe als ik een fluiters dus mee.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 Marie, Een ezel stoot zich vast niet twee malen aan dezelfde steen. Maar aan een steen en hart van jou, de liever man zit op en bouw jouw hart is zo hard als een steen. Marie, het is er niet één. Marie, ik met hart zo hard. Marietje, ik snap werkelijk niet, wat op jou toch bezield.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 Een ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan het steen en gat van jou, toen een man zich rond en nou jouw hart is zo hard als een steen, maar ik, is er niet één, maar met een hart zo hard.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 Marie, er is niet idee, Marie, met een hart zo hard. Jouw hart is zo hard als een steen, Marie. Er is een idee, Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast die tweemaal aan dezelfde steen. Maar aan dat steen het hart van jouw gemietere man. in vond en blauw, jouw hart is zo hard als een steen, Marie. Er is een idee, Marie, met een hart zo hard.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 Marie, het er is een er i-tink, Marie, met een hart zo hard. Een ezel stoot zich vast niet tweemaal aan dezelfde steen, maar aan dat steen. Een hart van jou, zo diep een man in komt en vrouw jouw hart is zo hard als een steen. Marie, het is een niet. maar Marie, met een hart zo hard. Met een hart zo hard, met een hart zo hard. Hoor de muziek van Trusje Koopmans met hart van steen.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 Meisje, meisje lief, da, da, schatje, schatje, bab, da, da, Engel, engeltje, je, da, da, liefje, liefje, da, da, da, the sword takes so vry, so strong and that's it. What a dag, what a dag, what a dag, da, da, da, da. meisje, meisje lief, da, da. Schatje, start about that. Wah, wah, Sit it in a beer. Or sit it in my heart, elite. Of so my atmosphere. Ik weet het niet, ik weet het niet. Why do I me so happy. Het leven is in lot Daarom zeg ik jou, I've been the good, dark, dark. Meisje, meisje lief, da, da, dark. Schatje, start about that, da, Oh, Engeltje, dag, dag, dag Liefje, liefetje, dag, daar dag De zon kijkt zo so blij, zo so straalend wel jij Wat een dag, wat een dag, wat een dag Dag, meisje, meisje lief, daar, dag, dag schatje, schatten, bad dag <mauw>,